Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op ben.nl. Goedemiddag. Het Q-Music-nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Mart Grol. Goedemiddag. Ze kunnen voorlopig nog niet naar huis. Bewoners van de Winkelstraat in de Amsterdamse Wijk De Pijp, waar afgelopen nacht brand was in een stomerij, Je hoort een paar mensen uit de buurt bij stadszender AT5. Ik uit het raam en zei: oh, het is wel heel mistig buiten. En toen kwam hij in mijn kamer en zei: Er is brand. Dus zijn vrienden ervan: We moeten naar buiten, er is brand. Dus ik zei: nou, ik denk dat het wel meevalt. En toen gingen we kijken dus het, uh, en toen stond het onder ons allemaal een de En toen rook ik gelijk en ik begreep: Het is foute boel hier. Zijn er meerdere gewonden gevallen. Hoe die brand in Amsterdam is begonnen is nog onduidelijk. Ook winkels Marskramer en Top 1 Toys roepen speelgoed terug met zand. Omdat er mogelijk asbest in zit. Het gaat om knutselzand, maar Om schilderijtjes mee te maken. Eerder halen bijvoorbeeld action als speelgoed met zand uit de schuim en ondertussen is het wachten op de resultaten van onderzoek... door de overheid naar asbest in Speelzand. In Amerika is burgerrechtenactivist Jesse Jackson overleden. Hij was ziek en werd 84. In de jaren 60 werkte hij samen met Martin Luther King... en was hij een icoon in de strijd voor gelijkheid. Later probeerde hij twee keer president te worden van Amerika... maar dat lukte niet. Voor veel mensen stond Jackson symbool voor hoop en verandering. En grote treinstations in ons land scoren steeds beter... als het gaat om hoe populair ze zijn, blijkt uit onderzoek van NS en spoorbeheerder ProRail. Toch bestaat de top 3 uit kleintjes. Klimmen Ransdaal in Limburg is de nummer 1. Daarna volgt het Friese Mantrum. En op 3 opnieuw in Limburg, Schin op Gul. Een station dat nieuw in de top 10 staat is dat van Hindenlopen. En daar hebben we dan Friesland weer. Daar is de beveiliging verbeterd en is er ook meer groen bij gekomen. Het weer van Weerplaza, zon en buien. Soms ook stevige exemplaren. Het is een graad of 6 vanmiddag. Morgen zonnig en droog. Vijf files op dit moment. Eén file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Drie kilometer vertraging is daar 16 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Eemnes naar Naarden bij 25,8. De A28. Zwolle richting Meppel bij 103,9. En de A28 van Hoogeveen naar Meppel. Controle bij 122,5. Menno Battlefield. 3, 2, 1, go! All right, all right, all right. Stop. Lunchtime! Ik zie een bericht van Andrea die zegt, ik zit in mijn dochters nieuwe huis. Helaas is de kachel kapot. Hopelijk is de kachel na de lunch weer gemaakt en kan er verhuisd worden komend weekend. Ja, dat hoop ik ook. Uh, om warm te worden is hier All Right Stop Lunch. Daar met Gigi D'Agostino, DJ Sammy en Pitbull nu samen met Nio. Me not working hard. Yeah right, picture that with a Kodak. I better yet go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nia, Nio, that's right.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 Try a little harder. Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then where? Well. do we try a little harder. Oh, oh, oh. Sometimes the more I see, the less I understand. I'm still spitting around, I'm still on my feet. But I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 What oh, now, then when? Dit is Q-music. Wat zit er op de... De piepshow. We doen de piepshow. Denk je misschien de piepshow? Kun je dat even uitleggen? Jazeker. Uh, je hoort zo meteen een stukje uit een interview met Lucille Werner... dat ik vanmorgen gepusht kreeg op Instagram. Uh, ik heb alleen een woord weggepiept. Aan jou de vraag, welk woord is dat? Weet je dat? Stuur het dan in de Q-app. Wist jij dat het wereldrecord niet op de naam van Brabant staat. Het staat op naam van Zuid-Holland, Ridderkerk. Daar moeten we terughalen. Wij willen het wereldrecord... <fie> terug naar Brabant halen. Nou, wat zit er over het piep? Stuur het in de Q-app. de... piepshow Piep Show. Darling, darling. I'll turn the lights back on now. Watching, watching. As the credits all roll down. Crying, crying.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 Now's our curtain call So hold for the applause Oh, oh, oh, oh. And wave out to the So now we're crying, crying So let the velvet roll down Down No heroes, villains want to blame While well, we we'll did roll this built stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece Our lines we read so perfectly But the show, it can't go on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 En don't mij met Gone, gone, gone. Wat er op de... piepshow? Piep Show. Ja, we doen uh, de Piep Show. Ralf, goedemiddag. Goedemiddag. Ralf, jij, uh, jij zit uh, in de auto samen met je dochter Mila. Dat klopt. Ja. Ja, en ik liet uh, net een fragmentje horen uit een interview met Lucille Werner. Ja. Wat moet er op de piep? Ga jij dat vertellen of, uh, of gaat Mila dat vertellen? Ik. Oké, okay, okay, dan komt hier een fragmentje en als je dan de piep hoort, dan uh, mag je het invullen, Mila komt ie. Ja. Wist jij dat het wereldrecord... Polonaise. Jij denkt Polonaise. Nou, we gaan het nu horen van Lucille Werner zelf. Polonaise, niet op de naam van Brabant. Nou, het is goed nee. um, Gefeliciteerd. Dan moet ik, uh, moet ik natuurlijk nu twee koffiecups opsturen. Er kan, oh. kan ook water of limonade in hoor, Mila. Ik weet niet of je koffie drinkt. Nee. Nee, vind je niet lekker, hè? Denk ik. Nee. Ja, kom misschien later nog. Of, of drink jij ook nooit koffie, ah. Ralf? Ja, ik wel hoor. Ja, ik wel. Komt later Eken. hè, gaat ze vanzelf lekker vinden. Ja, uh, dat denk ik wel. Hey, maar uit wereldrecord Polonaise lopen. ik vond het ook bijzonder. Dat, stond dus in, oh, dat, dat was dus in handen van Ridderkerk. Het is, het is verbroken gisteren. Er liepen 1315 mensen mee met het record. En dat was 100 mensen meer dan nodig waren. En wanneer is de laatste keer dat jullie Polonaise gelopen hebben? Vrijdag. Afgelopen vrijdag? Ja. Oh, waar heb je dat gedaan Mila? Op school. Op school. En was je ook verkleed? Uh, ja. Als wat? Diva. Diva. Mooi, Diva. mooi, mooi. En uh, Ralph, wanneer was jouw laatste Polonaise? Ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Ach. Nou, uh, als jullie zo in thuis zijn, zetten we wat leuks aan het doen van een Polonaise met z'n tweeën. Ja, dat gaan we doen. Zeker. <laughs> nou, dank voor meedoen. Prijzenpakket en de koffiecups komen eraan. Leuk, nee, dank je Hoi, doei. Doei, Mila. Doei. doei. <laughs> Dit is Q Music. Dit is de gek. With him temptation and smash into pieces.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 Somebody like you De zomerhit van het afgelopen jaar, toch misschien wel de zomerhit. Kelvin Harris, Clementine Douglas en Blessings op Q Music. En zo beneden Rita Ora, Let You Love Me. Oh, you love. You love me. You love. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.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 Fans van daanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, prijsje? Ja, zegt dat. Fans van voordeel. Aldi, geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mmm. <lacht> Je luisterde naar de 4 mozzarella sticks? Kom ze lekker halen bij McDonald's.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 zon en buien wisselen elkaar af vandaag. Het is maximaal 6 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister, vijf files. Dat is allemaal niet heel lang. Eentje is wat langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging is daar 17 minuten. Al die andere files hebben een vertraging korter dan 10 minuten. Top ik zo met Buddy. Eerst Rita Ora. Let you love me. better with you. Fireboy DML en Nico Santos met body op Q Music. De brievenbus komt eraan en we doen vandaag even een thema brievenbus. Het is namelijk toe vriendelijk dag vandaag. Dus doe even vriendelijke berichten uh, voor je collega's. Uh, vriendelijke berichten voor je liefje. Een uh, vriendelijk bericht voor die klootzak die je net afsneed op de A13. Of die vrouw die voordrong bij de kassa. Doe vriendelijke berichten voor de brievenbus. Zometeen. Uh, typ ze in en stuur ze straks tijdens het lied van de Briefbus deze kant op. Gaan Wim en ik zoveel mogelijk post voorlezen tijdens het lied van de Briefbus. Taylor Swift komt eraan met de Fate of Ophelia. Maar eerst deze classic van Europe. It's the final countdown. Taylor Swift en de fede van Filia. Uh, de brievenbus komt eraan. Uh, Wim van Held, die is hier ook. Ja, natuurlijk, want de brievenbus komt eraan. Ja, Ik heb uh, nog even iets anders voordat we beginnen aan de brievenbus. Oh, ik, uh, dit, ik zat te appen laat met... maar weer wachten. Ja, ik zat even te appen met Matty. Menno, goedemiddag vanuit een zonovergoten Milaan. Het is hier heerlijk, het gaat op. 14. Zometeen stappen wij op onze oranje fietsjes en dan fietsen wij richting Femke Kok. Daar hebben we mee afgesproken hier in een prachtig park in Milaan. En ik heb voor haar bij mij een kleurboek. Nou, Hoe dat uh, zit, uh, zie je later en hoor je later. Ik wens je een hele fijne middag. Nou, jij ook Matty. Matty heeft een kleurboek voor Femke Kok. Dus ja. Ik ben nu heel benieuwd ja, wat dit is. Ja, dat zien of ho we horen we later. We kunnen hier veel ja. niks mee, maar dat zien we horen we later. 3, 2... Hey! <gasps> Men of waterfels, brieven bus, brieven bus, brieven bus. Men of waterfels, brieven bus, brieven bus op deze Doe Dag. Uh, Richard, ga eens bieren halen. We hebben een weekend. Sint-Rico van Over Ja, vriendelijk. Lieve Menno en Wim, dit lieve berichtje is voor jullie. Jullie zijn toppers, net als alle andere DJ's van Q-Music... maken jullie uh, met jullie muziek en programma's. Mijn dag top, ga zo door. Ah. Petra. Nou, dankjewel, Petra. Uh, vriendelijk bericht naar mijn schoonvader die aan het rijden is. Uh, je bent eigenlijk gewoon een eikel. Stuurlijk Luc van de Voort. Ik wil alle hoveniers van Nederland succes wensen... met het wisselvallige weer van vandaag. Groetjes van Sven Cornelissen. Onderweg naar Parijs met mijn vriendin. Ze is voor het eerst in de bus aan het rijden. En ze doet het erg goed. Ze zou het heel leuk vinden om dit op de radio te horen. Stuurt Damian van Keulen. Uh, Jeffrey zegt, stuur eens wat zon deze kant op. Gaan we doen, want hier in het grauwe Amsterdam... schijnt ze waar dus Ongelooflijk. Ja, uh, Lieve mama, heel erg bedankt voor de scrambled eggs. Ze waren heel lekker, stuurt Lizzie. Deen, je haar is zo mooi geknipt, zegt uh, Suzanne Meijer. Een vriendelijke vraag aan fietsbezorgers om goed uit te kijken in het verkeer. Ik hou jullie graag in leven als jullie je fiets voor mijn auto gooien, zegt Linda. Ik hou van je mama. Groetjes van Kiano. Gisteren carnaval gehad in Duitsland. Nu lekker de Olympische Spelen kijken, zegt Marco. Lieve Jessica, nog even werken en dan vakantie. Kus van je broertje Wesley. Dilara en Juna, heerlijk voor jullie vakantie aan de Gieten. Ik vind jullie lief. Nu lekker lunchen, zegt Amanda. Nog 124 dagen tot de zomer. Het is aan het aftellen. En ik heb hier Patrick Volder. Hey, menno. Hier een mopje voor vandaag. Welk insect heeft nooit last van droge lippen? Welk insect, insect heeft nooit last van droge lippen? droge lippen? Ja, zeg het maar, ik heb geen idee. Als je hem hoort dan zeg je, oh ja. Ja, natuurlijk, dat is ja. altijd. Komt weer, komt-ie. Een libello. <lacht> een libello. <lacht> oh brother, I can I can't get through. ZANG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 UFORS, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR. 18, plus speeldoes. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken we? Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Bij pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik uh! krijg plan.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 Hier is Mart Grol. Goedemiddag. Twaalf jaar cel voor een man van 81. Hij is veroordeeld omdat hij zijn bejaarde vrouw doodstak... in hun huis in Eindhoven met een keukenmes. De man belde twee jaar geleden zelf 112. Hij zei dat hij er niet meer tegen kon, dat zijn vrouw dementeerde. Een gruwelijke daad, zo noemt de rechter het. In Amsterdam wordt onderzocht hoe een...